Ron van Kam met het NOS-journaal. Burgemeester van Zaane heeft Aanleiding is de aanval op een opvanglocatie in Woerden. Volgens een woordvoerder van de gemeente Utrecht is de beveiliging geïntensiveerd. De politie wil niet zeggen welke maatregelen genomen zijn. In Utrecht worden 500 asielzoekers opgevangen in het Beatrixgebouw naast het station. Het dodental na de bomaanslag in de Turkse hoofdstad Ankara is opgelopen naar 86, heeft de Turkse minister van Volksgezondheid gezegd. Tijdens een pro-Koerdische demonstratie gingen vanochtend twee bommen af. De Koerdische PKK heeft een eenzijdig staakt het vuren afgekondigd in Turkije. Dat melden bronnen dicht bij de beweging. De Koerdische strijders voeren geen aanvallen meer uit, tenzij ze zelf worden aangevallen. De Turkse president Erdogan heeft de aanslagen van vanochtend scherp veroordeeld. Hij spreekt van een aanval op de Turkse natie en roept op tot solidariteit. Wie er achter de aanslagen zit is nog niet duidelijk. Duizenden mensen hebben in Amsterdam gedemonstreerd tegen het TTIP-handelsverdrag tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten. De organisatie zelf zegt dat er 7000 demonstranten waren. Ze zijn onder meer bang dat het TTIP-verdrag ertoe leidt dat bedrijven de overheid makkelijker aan kunnen klagen als bepaald beleid hun inkomsten in gevaar brengt. Ook in andere Europese steden werd gedemonstreerd. In Berlijn waren volgens de organisatie zo'n 50.000 mensen op de been. Ook in Brussel, Madrid en Helsinki werd gedemonstreerd. Bij een brand in een woonwagenkamp in de buurt van Dublin zijn zeker negen mensen om het leven gekomen, onder wie een aantal kinderen. Twee volwassenen en twee kinderen zijn in het ziekenhuis opgenomen met ademhalingsproblemen. Op het woonwagenkamp werden nieuwe huizen gebouwd en stond een aantal staarkaravans. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is van de brand. Het weer, het is zonnig en een graad of veertien. Vannacht wordt het koud met minima tussen de 1 en de 4 graden. Morgen overal volop zon, maar wel kouder dan vandaag, 10 tot 12 graden. Door de oostenwind voelt het nog wat kouder aan. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In de Randstad is het langzaam rijden op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Muiden 3 kilometer. Na een ongeluk op de A20 Gouden richting Hoek van Holland bij Rotterdam Centrum 4 kilometer. En de A44 Den Haag richting Amsterdam die is dit weekend dicht tussen Warmond en Knopend Burgerveen. Verkeer rijdt het beste om via de A4.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 It's a sad time. Van Zandvoort op zaterdag bij CFM. Jorde Adam Lemmert en de Coast aan. Zes minuten al vier Na nou, de heren van de Veteranen 1. Die zijn ook warm gelopen. Zojuist werd het 1 tegen 1 de wedstrijd tegen Germaan de Eland. En zojuist is de, de voorsprong zeg maar, een feit geworden. 2 tegen 1, het, Jan. En die oude knarren kunnen het nou best, hè? zeker. die zijn lekker op dreef. Goed, luisteraars, welkom terug bij het derde uur van Zandvoort... op zaterdag live vanuit de studio aan de Tolweg 10a. Wat gaan we het, de laatste uur doen? Uiteraard gaan we zometeen weer schakelen met Joop van S bij de wedstrijd SV Zandvoort. Dan krijg je weer zsgo slash wms. Ja, de Amsterdammers. Goed, uh, ja, ze verdedigen een derde plek en ze staan momenteel met 1-0 uh, voor. Dus daarover zometeen meer. Uiteraard, rond de klok, nou, dat wordt niet half vijf... maar we, als, als de, het dier van de week... En die luistert naar de naam Samuel. En liefhebbers, hij komt er weer aan. Het gedicht van de week. Ingezonden door onze collega Willem Bruist. En de originele titel was Vriend. Maar de tekst was zo aandoenlijk. Ik heb het best wel vrij geweest om het een beetje aan te passen, Willem. Waarvoor mijn excuses alvast. Uh, ik heb hem verbasterd naar het gedicht Alleen. Hoe triester kan er eigenlijk nee, niet. O, triester nee. dan alleen zijn kan eigenlijk niet. Ik vermoed alweer iets. Ja, gedicht van de week. Dat rond de klok van kwart voor vijf. Uh, we hebben nog uh, ander sportnieuws. Uh, we hebben nog, uh, als we tijd hebben, pit report. Als we tijd hebben, staan we even stil bij de Kenia Classic. Want de Zandvoorter Marcel Arends is vanmorgen om zes uur vertrokken... naar uh, Tanzania voor het uh, fietsen van een toertocht van zeven dagen ruim 400 kilometer door Tanzania... ten behoeve van flying doctors. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het derde uur... te blijven luisteren naar Zandvoort op zaterdag. En heel veel lekkere muzie muziek natuurlijk. Hier is Paul McCartney met Michael Jackson en CCC. Dat waren Paul McCartney en Michael Jackson en CCC. Ja, we gaan weer meteen doorschakelen naar Jop. Jop? Ja, waar ik nog steeds naar wens, is, is te kijken... dat was één is eigenlijk en dat eigenlijk al... Had moeten zijn. Het is niet anders, Zandvoort in de aanval in het 16 meter gebied. Van de... Nee, We We naar Pingelen en de verdediger brekt de bal over de achterlijn. wordt mag dus een corner gaan nemen en het is voor Zandvoort te zien aan de rechterkant van het veld. Berg gaat zich er waarschijnlijk zelf mee bemoeien, het Als... gaat hem wel even duren, want Maurice Bol moet zo nodig de bal helemaal over de ballenvanger heen gooien. Nou, er zijn gelukkig mensen die willen meewerken. Ja, Hans Luijten, die brengt de bal weer terug in het veld. Uh, even kijken, wie gaat het doen? Nijssenberg Vanaf de rechterkant, dus met rechts, gaat die bal komen. Hoog in de doelmond. Uh, goed gekopt van uh, Maurice Woll, maar een 2 of twee naast de doel, naast, uh, doel. En dus mag de keeper van uh, de Amsterdammers die bal weer in het spel gaan brengen. Hij heeft haast, ja, yes. natuurlijk hebben ze haast. Want het is nog steeds maar, maar 1-0. En het spelen nu in de 54 e minuut, Vijf, uh, nee, sorry, 74ste minuut. Dan gaat Zandvoort weer komen. Die wordt daar... Nee, uh... hey, ik dacht van over training. Daar dacht ik heel sterk aan. Het is iets zo, Amsterdammers kunnen het spel overnemen. Nu alweer bij de 16 meter van Zandvoort. Wordt teruggespeeld. Nou, dan houden we de bal. voorlopig in het spel. En daar komt uh, Patrick van der Oort. Die de bal over de zijlijn werkt. En de uh, ZSGO mag gaan uh, gooien. aanvoerder gaat zich ermee bemoeien. Dan komt die bal aan. Uh, wordt... ...gemist door Santerse verdediger... ...die alle moeite moet doen om die bal uh, te kunnen tegenhouden... ...en dat gebeurt ten opzichte van het uh, ZSGO... een uh, overtreding, dus Santer mag die bal gaan inbrengen... ...nee, het is gewoon een achterbal, nog beter... ...naar uh, Jorrit Schmied, Joris Schmied die uh, aanloop ...heeft de, bal, de wind, uh, die toch wel steeds pittiger begint worden eigenlijk helemaal tegen en dat merk je gewoon in de uitloop. de bal komt niet meer zo ver uiteraard en toch is het zandvoort die hier uh, kan uh, aanvallen nee overgenomen dus uh, de Amsterdammers en daar is uh, zandvoort in Max Aardewerk, werkt heel erg hard ja uh, het is het is eigenlijk ja uh, het is uh, ja, het is het net niet wat Zandvoort betreft. Mm -hmm. Zandvoort zal er een schepje bovenop moeten dienen om hier toch nog een makkelijke overwinning te gaan behalen. Want 1-0 verdikt tekort. En dat is waarschijnlijk ook het idee wat, uh, wat Zandvoort uh, uh, betreft. Fischer Menno mag die bal gaan nemen, die vrije schop. Dat doet hij? Naar wij Die staat in de dekking voorin helemaal. kan kijken of die man kan passeren. Dat kan hij doen. Hij is snel genoeg. Dat blijft naar de bal. Dat gaat de 6 meter gebied in... Hij blijft aan de bal en gaat hij nu via de voet van de verdediger komt hij bij Jan Sonneveld. Zonneveld wordt daar neergelegd. En nee, niet neergelegd. Wordt niet verteld. bal. ZVO mag gaan gooien. Spelen in de 77 e minuut, stop is 1-0. En ik hou me hart vast. En er moet er nog eentje bij, Joop ja, eigenlijk wel. Jawel, hè? Dankjewel Job voor dit moment. En uh, ja, ZFM is niet alleen op de radio, tv, maar natuurlijk ook op internet. Beleef het ritme van Zandvoort. Ook op internet. www.zfmzandvoort.nl. Zfm. En wil je live meekijken in de studio aan de tolweg Tina, ga dan naar www.zfm-live.nl www.streepjelive.nl En tot aan uh, vijf uur uh, kan je dan uh, Albert-Jan aan het werk zien. Ja, zwaai maar even Albert-Jan. Naar All je vins. Oh, dat is druk. Druk wat, he. het is druk op de lijn. Ja, ja zeker. zeker. Hier is Keiko en stop de Show. Our debut was masterpiece. But in the me show.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 Ja, dit is echt zo'n meedoetplaat, hè? Hoorde, kijk al, eens, stal de show. Nou, de, de show uh, stelen, dat doen ze niet van uh, Veteraan 1, want daar staan ze op die moment 2-2. Uh, oh, oh, oh, oh. oh jee, wat een ellende. Conditie, hè, conditie. Wat een ellende. En laten we hopen dat ze uiteindelijk toch nog de wedstrijd met winst kunnen afsluiten. Al betwijfel ik dat, want volgens mij is de wedstrijd zo'n beetje ten einde. Oké, okay. jawel. Het is tijd voor Pit Report. CFM Race Radio. Pit Report. Pit Report. Met uh, heel veel nieuws over uh, onze eigen Max. Ja, ja luisteraars, ik, ik, had, ik had wel een half uur kunnen gaan praten over de Formule 1... maar dat zal ik u besparen. Want er is van alles en nog wat achter de schermen uh, uh, aan de hand. Uh, verkoop van aandelen... Uh, volgend jaar wel 22 uh, auto's aan de start, te ja of te nee. Maar wat heeft het allemaal uh, de rumoer met die motoren? En het is een lang verhaal, maar het is wel een duidelijk verhaal. Want wat staat Max Verstappen allemaal te wachten... Ferrari, Mercedes en toch of toch Renault. De worsteling van uh, Red Bull Racing om volgend seizoen een motorleverancier van zijn twee Formule 1-teams te krijgen, begint bijna hilarische vormen aan te nemen. Het is een ondoorzichtig pokerspel dat achter de schermen wordt gespeeld. Bij gebrek aan actie op de baan tijdens de twee trainingen, de eerste training werd ingekort vanwege olie op de baan, dan hebben we het over dit weekend, en de tweede uh, training verregende grotendeels, maakte de geruchtenmachine in de paddock op Sochi overuren. Met aan het eind van de dag een teleurstellende conclusie. Max Verstappen al dus. Er is nog steeds niets zeker. De Limburger van Toro Rosso benadrukte aan de vooravond van de Russische Grand Prix... wel binnenkort duidelijkheid te willen om hebben omtrent het komend seizoen. Er zijn voor mij persoonlijke drie opties. Toro Rosso, Red Bull of dat beide teams zich terugtrekken. U leest het, u hoort het goed. Mercedes liet in een eerder stadium gedecideerd weten... geen motoren te willen leveren om geen concurrent terug te terug in het zadel te helpen. Bovendien voorziet men naast het eigen fabrieksteam in 2016 ook Manor... Force India en Williams al van motoren. Toch had Formule 1 Bernie Ecclestone gisteren een bespreking... met Mercedes-teambaas Toto Wolf... en Niku Lauda verkondigde hij na afloop optimistisch... dat er volgend jaar waarschijnlijk een grid, zoals gezegd, is met 22 auto's... inclusief Red Bull en Toro Rosso. Alles is opgelost, dus ik zou me geen zorgen maken, aldus Ecclestone. Volgens hem houdt Red Bull-eigenaar Dietrich Materschietz... De, die dreigt de Formule 1 de rug toe te keren nog altijd van de sport. Hij wil alleen een competitieve motor en dat zal gebeuren. De Red Bull, dat Red Bull er veel aan gelegen is... om actief te blijven in de koningsklasse van de autosport... en niet door de zijdeur het toneel wenst te verlaten... blijkt uit het feit dat men zelfs toenadering heeft gezocht... tot haar huidige motorleverancier Renault... Ondanks de motorische problemen van dit seizoen... het geruzie en het geno de genomen beslissing om het contract te laten ontbinden... was er afgelopen week een gesprek om te onderzoeken... of toch een basis bestaat voor verdere samenwerking. Na verluid zou Renault daar weinig meer voor voelen. Max Verstappen, maar dat zou voor ons toch niet de beste optie zijn. De tijd begint te, te dringen. Ferrari zei afgelopen week uh, hebben laten weten... definitief geen motoren te willen leveren aan Red Bull Racing... maar wel aan Toro Rosso. Het zou dan gaan om de 2015 krachtbron... in plaats van de snellere 2016-versie. Hmm. Aangezien de tijd begint te dringen... zou dat voor ons, uh, on ac uh, dat voor ons acceptabel zijn, al dus teambaas van Tots. Ecclestone had gisteren ook een onderhoud met Ferrari-directeur Sergio Marcione. De laatste stond aanvankelijk open voor het idee om beide Red Bull-teams uit de brand te helpen... maar daar bestond veel weerstand tegen in het eigen fabrieksteam. Met een Ferrari-motor voor alleen Toro Rosso zou in theorie de uiterste curieuze situatie kunnen ontstaan... begrijpt u het nog, dat het satellietteam van Red Bull komend seizoen voor een alleszins acceptabele motor beschikt... terwijl het A-team alsnog is aangewezen op Renault. Max Verstappen, dan denk ik dat de Toro Rosso's volgend jaar sneller zijn... dan de Red Bulls, Ferraris, Mercedes en Renault. Of toch een konijn uit de hoge hoed. Al dus Max Verstappen. Voormalig Formule 1-core Martin Brundle opperde gisteren dat Red Bull teambaas Christian Horner in het uiterste geval een brawny zou overwegen. Daarmee refereerde Brundle aan Ross Braun die in 2008 een doorstart maakte met het Formule 1-team van Honda nadat de Japanse motorfabrikant plotseling uit de Formule 1 stapte. Het jaar daarop werd Jenson Button met Braun GP wereldkampioen, overigens met Mercedes-motoren. Mm. Tot slot, Max Verstappen ziet dat niet gebeuren. Ik denk dat Red Bull Racing en Toro Rosso of samen doorgaan of samen stoppen. De eerste optie lijkt me nog altijd het meest waarschijnlijk. Maar ondertussen begint de tijd wel te dringen. Want we moeten het snel weten, want na oktober eh, zijn ze niet meer in staat om een nieuwe auto te bouwen. Een heel verhaal, maar dat geeft ook een beetje weer hoe de sfeer achter in de, pits, in de, tijdens de pit in de PISgesprekken die dan nu in Rusland gaande zijn. Het wordt vervolgd, maar het is een momenteel een, ja, hoe zeggen, een net, net rommeltje. Ja, behoorlijk. Niemand weet meer waar hij aan toe is... en alle opties zijn wel mogelijk, niet mogelijk... Uh, wij houden het voor al in de gaten. Welke motor gaat het worden? Misschien wel een Volkswagen? Een dieseltje. Tot zover het uh, Formule 1 nieuws bij CfM Samvoort. Zo dadelijk weer meer voetbal en onder meer ook het dier van de week. Time Zandvoort, Jordan de Kles en Rock Kespa. Ja, voor het slot van de voetbalwedstrijd. SV Zandvoort, zsgo slash WMS gaan we weer over naar Duitsersveld, Naar Jo Fres. Ja waar het ongemeen spannend is. Want het doel van Zandvoort staat vol onder druk. Zsgo, dat gooit alles in de strijd om toch maar die gelijkmaker te... en weer Joris Spiet die daar die bal kan pakken. En dat is uh, de massa voor Zandvoort. Spiet is in, in de bloedvorm. En mag de, de, de bal nu in het spel gaan brengen. Uh, het voor dat uh, er was net uh, een, een heel onaangenaam dat De dame van dienst, en dat was de scheidsrechter is een dame overigens. Dat was een beetje vergeten te melden ongeveer. Uh, niet goed kon beoordelen. Het kreeg een gele kaart. Maar een gele kaart was ook ter degen wel aan de orde geweest voor de Amsterdammers. Dat werd niet het geval. En dat waren dan de eerste kaarten van de, eerste kaarten van de wedstrijd. Zet dus SGO, mag die bal gaan ingooien? Ja, die zei ik al. Bij uh, de tribune. Wordt weer weggewerkt door Zandvoort, het is ongeweest spannend, want het, zoals ik al zei, er staat veel druk op het Zandvoortse doel en de Zandvoortse verdediging, dat, uh, dat, ja, die is uh, alert genoeg om dat tegen te kunnen houden, tot nu toe. Maar ja, je weet het maar nooit, Hoef hoeft een bal af te vallen. Uh, uh, oh, dat gaat weer, nou, een vrije schot voor de Amsterdammers, in de helft van Zandvoort en dat uh, gaat, uh, de bal moet terug volgens mij, ja, de bal moet terug. Goed wordt op de juiste plaats gelegd. De schijfstaten verdient pas de 9 meter af. vind is wel een hele grote 9 meter dit. Dus zijn er misschien wel 12 of 13 zelfs wel. En, eh, uh, maar laat het, eh, uh, Zandvoort, die, ja, die zal er toch naartoe toe moeten gaan. En dat is nu al gebeurd. Gaat die vrije schop komen? Hoog in de doelmond. Kan Hurens Piet pakken? Nee, zelfs nog, eh, uh, Messi een van de kleinste jongens van het veld, kan die bal wegkoppen. En die, dat doet hij richting, uh, Maurice Mol. Mol die kan die bal niet uh, beheersen. En die, uh, ja, nu wel. Mol aan de bal. Ja, en dat, dat, kan hij, dat kan hij heel erg lang doen. En, daar uh, maakt nu, een Amsterdammer overtraining op Maurice Mol. Bij de cornervlag van Zandvoort. En Zandvoort heeft geen haast op dit moment om die bal in het spel te gaan brengen. Ondertussen staat er nu 90 minuten op de, op de klok. Ja, en het zal er zal nog wel wat bijgeteld worden. Want er zijn wat wissels geweest. Er is een bestuurbehandeling geweest. Er zijn zelfs twee bestuurbehandelingen geweest. Twee zelfs. Ja. Waarvan de speler gewissel moest gaan worden. En eh, de Amstammer's mogen nu gaan ingooien. Op de helft van Zandvoort. Een beetje op de driekwart van het veld. Gaat die bal komen. Wordt doorgekopt. Michel Menjo kan die bal weer wegwerken. Euh, maar het is, euh, zoals ze er vroeger in, in uh, rugby-termen heette, een, een hele hoge bal niets, die niet ver weg komt. En dat is nu weer het geval. Overtreding. Voor overtreding voor Zandvoort. Zandvoort mag de bal gaan nemen bij zijn eigen 16 meter gebied. En dat gaat Patrick van der Oort doen. Van der Oort. Verre trap naar Berg. Kan Berg erbij komen? Nee, kan er niet bij komen. Maar hij heeft hem wel. Dat is goed. Dat is, dat is, dat is, dat is nou kijken. Kijken wat de bal kan doen. De berg, nog steeds in de bal bezitten. Hij gaat de zijkant, zoekt de zijkant op. Hij is er twee man kwijt. En dan gaat hij nu pingelen. En dat is net even één man te veel. Nee, hij heeft nog steeds de bal. Dat is ongelooflijk. In het hoekje van de van cornervlag uh, van de uh, Amsterdammers... is het Nuisje Berg die allerlei bochten gevrekt om die bal mee te kunnen nemen. En uh, is de bal over de achterlijn geweest op dit moment? Vraagteken. Er wordt in ieder geval gefloten. De Berg ligt op de grond. Er moet een bestuurbehandeling komen. Uh, dat is. Uh, ja, daar komt hij aan. Ja, berg ligt op de grond. Die had, was al hij aangetikt geweest. Maar nu is hij dan waarschijnlijk beter aangetikt. Waarvoor je van beter aangetikt kan praten, natuurlijk. En er is een behandeling nodig. Salfoord uh, heeft in ieder geval balbezit. Dat is een ding wat zeker is. Maar wat gaan ze ermee doen? Hoe lang laat de schijfzetten nog uh, bijtellen? Dit wordt in ieder geval bijgeteld. Dit sowieso. Uh, berg staat weer. De verzorging kan. Aan de kant, is nu aan de kant. En de er zal die bal weer in het spel laten nemen. Kijken wat er gebeurt. Wat gaat Zandvoet doen? Zandvoet, ja. Uh, Berg mag de bal gaan nemen. Neemt die bal ook. En naar richting Mol. Nee, wordt afgepakt. Zet en zo, Brengt de bal weer in het spel. Zandvoet, nu. Goede bal van Berg. Kan goed wegdraaien. Gaat het 16 meter gebied in. Legt het breed. Oh, het dan legt hem niet goed breed. Dan komt Petter van de Oort heel hard. En heel hoog. En heel erg over. <coughs> Dit was toch een aardige kans van, uh, van Friep Berg. Uh, hij mocht er niet ingaan de bal. En uh, de keeper van uh, de Amsterdammers heeft natuurlijk haast. Die wil die bal zo mogelijk weer in het spel brengen. Hij heeft hem nu opgehaald. En hij neemt een aanloop om die bal te, te gaan schoppen. Komt hij op de middenlijn. Wordt hij doorgekomen? Nee. Uh, daar is Betteck uh, van de Hoort. Dan kan die bal weer wegwerken. Berg. Berg uh, is symboolbezit, nu uh, Romenio. Romenio, nee, die, ga, die gaat liggen. Dat heeft, uh, nee, best aardewerk. Max Aardewerk. Ja, die jongens lijken van alles allemaal op elkaar. En dan nog met het zonnetje tegen ook. En die die heeft, maakt nog steeds geen aanstalten om die wedstrijd af te gaan fluiten. Zandvoort die heeft geen haast, Tuurlijk hebben ze geen haast. Ze staan 1-0 voor en het kan elk moment zijn. gebeurd zijn. Mol, uh, Mol kan er niet bij komen. Berg, berg is goed, is goed kan die bal vasthouden. Dat is een man die kan echt een bal goed vasthouden. Daar gaat hij, Mol, gaat uh, Mol. die man passeren? Nee, kan het niet passeren. Hij heeft natuurlijk de tot niet, dat weten we straks wel, maar hij kan wel een bal vasthouden. Gaat in het hoekje in, met twee man om zich heen. En hij houdt die bal gewoon bij zijn voeten. Brengt echt nu breed, Max, aardewerk, aardewerk, brengt hem weer breed. En het is, oh, dat is een man op staat van de, van de keeper en hij haalt hem inderdaad. Hij kan die bal nog niet uit het doel ranselen, anders was het zomaar 2-0 geweest. Het was een mooie aanval van Zandvoort met de keeper van de Amsterdammers. Die heeft ze helderdaad in ieder geval verricht op dit moment. Alhoewel zo'n ploeg natuurlijk wel met 1-0 staat. Het spel is nu helemaal aan de andere kant van het veld. De, de bal ligt op veld 2 zo'n beetje ongeveer. En uh, ja, die is nog steeds niet terug. Daar is dan een nieuwe bal, eindelijk. De bal moet ingegoten worden door de Amsterdammers. Uh, zo ongeveer op driekwart van, uh, van het veld wordt gedaan. Hoe wordt dat gewezen door de scheidszetting. Wat gaat ze doen? Sluit nou een keertje af. Kom op, het is tijd slogs ze de brand. We zit al lange, lange in, in de zure tijd. En dan gaat die bal komen. Heel ver ingegooid. Wordt weggekopt door de zandvoet, Kan je niet zien door wie. Nog een keertje Sandvoort. Romino, weg die bal. Goed Carlos. Uitstekend gedaan. En die bal gaat over de achterlijn Wat een corner. wordt in ieder geval nog genomen. Want de schij zetten wijs naar de hoek toe. De Amsterdammers mogen nog een corner nemen. Dat duurt maar wel een beetje. Is een beetje te lang eigenlijk. Er moet eentje helemaal van de andere kant van het veld komen. De keeper gaat mee naar voren toe. Hier staat een leeg doel. Alles en iedereen van het, van het spelletje is op de helft van Zandvoort. Zelfs de, de, de assistentearbiter van die staat over de middellijn heen. Gaat de bal komen. Hoog in de toermond. En het wordt weggekopt door Zandvoort. Dat is goede bal. Jesse de Haan Jesse kan die bal beheersen. En het wordt weer gefloten. Maar waarvoor? Kijken wat er gebeurt. Ik ik heb geen idee is er gefloten? Ja, het is gefotografeerd voor de tijd. Zandvoort wint met de hakken over de sloot. Terwijl het eigenlijk een ploeg was waarvoor je, als het, zoals ik het gezien heb, met gemak moet kunnen winnen. In ieder geval wel de eerste thuiswinst van Zandvoort naar twee gelijke spelen die echt weggegeven waren. In ieder geval drie punten van Zandvoort erbij. en blijft in de kop van de derde klasse b uh, hangen. Dat bedoel ik ja. ook. We gaan verder. Vorige week gaan we naar uh, Blauwwit-Beurspengels. Da uh, Blauwwit, da uh, Blauwwit, da uh, en dat is... Waar is het dan in Amsterdam. En die drie punten zijn in de pocket. Dankjewel, een heel ja. fijn weekend, Joop. Eerst gelijk, zeer. Oké, okay. hoi. hoi. Ja, je wordt gezocht, Albert-Jan, wist je het al? Ja, ik heb het al ja, uh, gezien. Oh. Ik zag zojuist op Facebook, Albert-Jan, dat je gezocht wordt. Maar ja, simpel toch? Nou. Gewoon even op www.cfm-live.nl kijken. En dan vind je hem snel genoeg. Moet dat snel zijn. Jazeker. de Lorien en Euphoria. Het is tien minuten over half vijf. Nog even over het voetbal. De wedstrijd SV-Zandvoort 1-ZSGO-WMS is geëindigd in een 1-0. En de veteranen 1 die hebben gelijk gespeeld. 2-2 tegen Germaan de Eeland. Oh, nou. Dus zaterdag zitten we op. de heren kunnen aan het bier. Het zit we weer op. En het zit weer op en de heren kunnen aan het bier. We hebben nog even een dier van de week te gaan. Jazeker. En het is echt een rustmoment in ons programma, uh, dier van de week. En het dier van de week luistert naar de naam Samuel. Samuel is een prachtige, grote... Ja, ik vind het woord vind ik zo erg. Dus geholpen kater. Weet jij dan wat ik bedoel? Ja. Oké, okay, goed. Een ge geholpen kater. Van bijna zeven jaar. Hij vindt niet iedereen leuk en heeft tijd nodig om aan je te wennen. Als hij eenmaal aan je gewend is, is hij prima te aaien... Wie weet schuilt er zelfs wel een echte knuffelaar in hem. Samuel gaat graag naar zijn eigen gang... en zoekt daarom een huis, uiteraard met een tuin... waar hij dan kan, en kan gaan staan en waar hij wil en waar hij mag. Andere katten vindt hij niet gezellig... dus zoekt hij een thuis voor hem alleen. En waar verblijft Samuel momenteel? Samuel verblijft in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5, te Zandvoort. Telefoon is bereikbaar op 571-3888... 571-3888... En het Dierthuis is geopend van 11 uur tot 4 uur middags... op maandag tot en met zaterdag. En kijk ook even op het Dierthuis Want ook Samuel verdient een thuis. En dat was hem, het dier van de week bij CFM. Ja, daar komt hij aan, hè. De single van The Monkeys. Hier is Daydream Believer. Oh, I could hide the wings of the bluebird.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 Me as a white knight on his steed. Now you know how happy I can be. En Met de Deistel van de Monkeys en Daydream Believer werd het precies kwart voor vijf. Tijd voor het gedicht van de dag. En het gedicht van de dag heet alleen. Voel jij je zo alleen, ondanks al je vrienden om je heen, als je lacht, als je huilt en er niemand luistert, elke dag er alleen voor komt te staan. Al je illusies van de baan. Jij mist een vriendin. Iemand die voor jou door het vuur gaat... en elke dag weer voor je klaarstaat. Voor altijd aan je zij. Jij, jij mist een vriendin. Iemand die je nooit alleen laat... Met jou de toekomst tegemoet gaat. Geloof mij maar, jij mist een vriendin. Klaar. In elke wondermooie dag, elke aanstekelijke lach, is de nacht soms te lang, is het pad soms te duister. Steek je hoofd dan niet in het zand. Neem haar hart. Neem haar hand. Jij, jij mist een vriendin. Iemand die voor jou door het vuur gaat. En elke dag weer voor je klaar staat. Voor altijd aan je zij. Jij, jij mist een vriendin. Iemand die je nooit alleen laat. En met jou... De toekomst tegemoet gaat. Geloof mij maar, jij, jij mist een vriendin, een haar. Is de hemel daarboven niet altijd even blauw? Jij gaat wel door, want ik weet, jij, jij mist een vriendin. En dan, dan pas heb jij je zin. Voel jij je toch nog steeds zo alleen? Ondanks al je vrienden om je heen. Wat een gevoelig gedicht van de dag weer bij C.V. Mabertjank. Hij was mooi, hè? Alleen... Het gedicht gemaakt door Willem Bruist. Onze collega. Dankjewel Willem. Voel jij je ook soms zo alleen? Met al die mensen om je heen. Als je lacht, als je huilt en er niemand luistert. Elke dag voor een muur komt te staan. Kijk me aan, kijk me aan. Je hebt een vriend. Iemand die voor jou door vuur gaat. Elke dag alleen hoor je je hebt een vriend I'm mm -hmm. deze plaat binnen op het jong. Yo man. Ja, ja, man. ja Yo man. man. Yo man. Yo man. man. <laughs> Onze reggae freak. Ja Willem. Lekker is deze. Heerlijk. Neem je mee naar Spanje ja, nee, ja ik heb hem geshazamd. Je hebt hem geshazamd. Okay. En ik weet, ik, weet, ik weet dankzij Willem hoe dat nou offline allemaal werkt. Ja kats is dat. Dus hij gaat mooi mee naar Spanje. And the living is easy. Jawel. Nou het einde zit er, zit er alweer aan te komen van dit uh, programma. Ja. Heb jij trouwens uh, Frit uh, gezien? Frit? Frit. Hey. Hey. Nee, nog hey. niet. Nou, misschien is hij ziek. Ja, hmm. Zou kunnen. ja, dan hebben we er altijd nog de non-stop van Andor die uh, het van ons over kan nemen. Maar misschien komt hij nog binnen, je weet het maar nooit. Uh, vanavond zes uur, hè? Niet vergeten? Nee. Ik ben vergeten. Het, het, het, wa wa het wapen? Ja, nee, zes uur. Ja, het wapen gaan we Oh, dat, dat begint om half zes ja, al. Ja, half zes, zes uur, ja. En uh, die zullen dus ze ook wel een tv aan hebben staan, toch? Wat is er om zes uur dan? Voetbal, toch? Is dat om zes uur al? Volgens mij wel. Nee hè? Nou, nou, als ik, dan, oh, nou dan, ja, ik weet het niet. Anders, maar... li anders lig, anders lig <laughs> ik uh, in commissie heet dat. Volgens mij speelt Nederlands elftal om zes uur vanaf. Om zes uur, oké. Okay. Nou, goed. Uh, dan zijn we er snel vanaf. Nog even snel een berichtje <laughs> van de British Masters. En dan hebben we het over golf. Uh, momenteel staat uh, Joost Luiten daar te spelen... en die staat een gedeeld 21ste met een totaalscore van min 5. Dus die gaat morgen niet voor de hoofdprijzen meedoen. Hij heeft wel de kut gehaald afgelopen vrijdag. Dus hij mag het weekend meedoen. Maar de echte bar, wat, ook echt, de golfliefhebbers die er echt van houden... vannacht vroeg op en een speciale sportkanaal... want uh, dan gaat de President's Cup de laatste dag in. En dat wordt verspeeld in Zuid-Korea. Okay. En dat is uh, Amerika tegen de rest van de wereld minus Europa... En de tussenstand is 9,5 om 8,5. Dus vannacht worden alleen de singles verspeeld. Dus er zijn nog een heleboel punten te vergeven om de Presidents Cup. Ik wens jou een hele fijne vakantie. Uh, komt goed. Ja? Ja. We gaan een beetje mond zorgen. Een beetje zorgen. Nou, een weekje of twee, dan uh, spreken we elkaar weer. Tuurlijk. Zo is komt, het. Goed. komt goed. Dankjewel. Hele fijne zaterdagavond. En graag tot volgende week. So, Dag. Groetjes. Veel plezier. Doei. Doei. Tijken. Really might you made.